Snel over naar Jan Fris. Ja, in de 30e minuut terwijl u naar het nieuws luisterde. Een uh, min of meer lucky shot van de nummer 3. De verdediger van Kennemerland. Ging over fitter en kon er echt helemaal niet meer bij bijkomen. Uh, Zandvoort staat met 0-1 achter. Een stekelijk met deze plaat. He he. Ja, gewoon om vrouwen uh, van te worden. Op de zaterdagmiddag van CFM worden je de single van Train and Soul Sisters. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee openen we uur 2 van vandaag. Van Zandvoort op zaterdag. Alweer. Alweer. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou natuurlijk nog straks uh, tijd voor de evenementenagenda. En er zijn nogal wat evenementen. Gisteren was het natuurlijk het grootste, groot evenement van 30 april. Koninginnedag. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, 4 en 5 mei. Uh, Jacques Jokmans komt uh, in dit uur of het volgende uur nog even langs om te vertellen over de speciale live-uitzending van aanstaande woensdag van morgens 8 tot 11. En om 11 uur neemt bevrijdingspop uit Haarlem het live over. Ja. Ook weer in dan in samenwerking met AB Radio. Dus uh, 5 mei ook reden genoeg om te gaan luisteren. Nou normaal uh, 1-0 achter, uh, SV Zandvoort. Uh, het laatste uur natuurlijk nog uh, internationaal golfnieuws, oudsport, voetbal, dartnieuws. En uh, nog veel meer. En veel muziek. Blijf gewoon lekker luisteren naar CFM Zandvoort op zaterdag. The Modern Worlds. Daar leven wij in. En uh, het plaatje van Anouk ging daar ook over. Mm -hmm. Crazy way to get your kids! Shoot the silicone in your lips If your figure makes you sad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 Modern world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 Laat ze het maar naar de zin hebben hoor. Daar ja. hebben we helemaal geen moeite mee. Nee. Je hoort de girls just one uh, van de single van Sidney Loper uit de jaren 80. Nou, voor het slot van uh, de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Kennemerland SV zal snel over naar Joop van Is. Ja, Rob, waar het op dit moment eigenlijk een, min of meer een broedeloze wedstrijd is. Het wordt een beetje heen en weer gespeeld. Er is geen spanning in. Er, is, er komen geen kansen. Het is, uh, ja, ik vind het een beetje jammer nog lekker voetbal weer... ...maar het, het, het komt er niet uit... ...zowel bij Zandvoort niet... ...als bij Kennemerland niet... ...en Zandvoort mag nu dan... ...net over de middenlijn... ...een vrije schop gaan nemen, ...omdat het een overtreding was... ...op Remco Ronde. ...Jan Sonneveld gaat dat doen uiteraard... ...hele ...hele, hele gave trappen... He, he, echt goed geplaatst... ...en hij krijgt dan ook inderdaad... ...het hoofd van Patrick van der Hoort te pakken... ...maar die komt naast... En de keeper van Kemberland heeft helemaal gehaast om uh, die bal te gaan halen. Loopt helemaal om zijn doelen. Terwijl hij aan de andere kant ligt. Uh, Zandvoort dat, uh, dat waarschijnlijk wel met die nu alleen achterstand zometeen zal gaan rusten. Goed, uh, de bal uh, gaat er nu. Uh, <laughs> ja, hij heeft echt de tijd ervoor. Mag ook wel. Scheidsrechter doet er helemaal niks tegen. Gaat nu zijn aanloopje nemen om die bal weer in het spel te gaan brengen. De keeper van Kemmeland heb ik er dan over, uiteraard. En de bal gaat verstandig naar de rechterkant van het veld, Waar Renko, nee, waar Gireikol kan koppen naar Max Aardewerk. Aardenwerk naar Van der Oort. Pieter van der Oort heb ik er dan over, uiteraard. Van der Oort naar Remco Rondé. Rondé helemaal aan de buitenkant. Probeert daar zijn man te passeren. Lukt het hem ook? Inderdaad. Kan hij hem voorkrijgen? Ja, hij kan hem voorkrijgen. Maar in de voeten van een verdediger van Kemmeland, Die die bal naar voren kan gaan spelen. En daar het inderdaad weer Max Aardenwerk. die uh, daar tussen kan gaan zitten maar een hele slechte paas aflevert en verre zo slecht, laat ik het zo zeggen de bal gaat vier verdedigen van uh, Kennenbeland over de zijlijn maar helemaal op de helft van Zandvoort en Kool uh, kan die bal in, weer in het spel gaan brengen naar van de Oort, Van der Oort, die maakt een hele rare beweging werd tegengehouden, en volgens de schijn de door, en Kennenbeland speler en Zandvoort krijgt een vrije schop een metertje op vijf voorbij de middellijn Kool gaat zich ermee bemoeien en uh, behoorlijk wat uh, spelers van Zandvoort bevinden zich nu zo aan de rand van het 16 meter gebied. Want daar zal die bal waarschijnlijk gaan komen. Inderdaad, daar uh, komt hij ook aan. En dan kan het. Uh, nee, het, uh, de Kemel kan hem wegpassen En loopt in Zandvoort, dus wel, Michel uh, De Haan. En de Waskaars op elkaar in de weg. En de Kremland kan er snel een uitval uh, gaan plegen. Waar het niet dat Martijn Paap die bal kan tegenhouden en weer naar voren kan transporteren richting De Haan. Maar dus alleen maar richting daar, We verder ook helemaal niet. Want die bal was te kort. En daar staan signaal van schijnzetten dus die het absoluut niet moeilijk heeft gehad in de eerste helft. De stand is 0-1 en soms zal in de tweede helft van een, uit een ander vaartje moeten toppen. Hé hey Joop, hebben ze misschien een beetje last van een uh, koninginnedagdipje of zo daar op het veld? Um, ik mag het niet zeggen, maar ik heb een paar spelers gesproken die daar inderdaad wel een klein beetje los zijn, ik, ben, ik, ben. <laughs> ik vermoed al zoiets. <laughs> Dat ik een beetje. <laughs> <laughs> Zo dadelijk voor de tweede helft komen we weer bij je terug. Dankjewel. Geniet van het ja, mooie het weer vlak. daar, hè? <laughs> Dat was jouw Vres vanaf het Pink Milieu Stadion. Nou, de zomerse muziek gaat uiteraard maar door uh, bij CFM. Hier is Paris Latino. Diego de la Vegas, comme Zoro Ça se bouscule dans les couloirs Les poders, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas la clé mec du mois Miss Cha-cha-cha -cha. oh, Miss Cha-cha-cha Miss Cha-cha-cha Miss Cha-cha-cha Que lindes stars Au milieu de tout ça, y'a y a moi eh. Don't forget me, I'm Dr. B sur vert de va Libre Don't forget me, I'm Dr. B sur vert de Cuba Libre Dr. Huh, that's me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 Machines? Hit the top and begin to groove. Body. I don't waste no time. Get down! I'm getting drunk on wine. It's time to score. Hit the top! So what you waiting for? Nah, it's my time to rap for you. So listen closer to the sure shot groove. Won't take much time, but have in mind that we're a brand new band with so soul divided. We don't spend no time for rock and roll, 'cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hitting the spot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 Ja, dan krijg je toch echt zin in vakantie, hè? Bij de saarnplaat, uh, albert ja, Meestal begrijp ik was het laatste uur uh, deze kant op. Maar, uh... Bandolero en Paris Latino. Die ben je er vroeg bij. Jazeker, nou ja. <lacht> uh, wat willen we nou nog meer? Uh, mooi weervraag. Lekker zonnetje. Vanmiddag in ieder geval. Vanmorgen was het allemaal niet zo denderend. En morgen, morgen wordt het ook alweer minder volgens mij. Ja, morgen wordt het ook uh, minder. Temperatuur is nog uh, onder de normale gemiddelde temperatuur. Ja, maar... Oké, okay, vandaag zal het gemiddelde wel halen. Maar morgen uh, dus weer niet. Maar goed... Uh, we hebben, er is nu zon, dus we moeten er nu van genieten. Ja, jij hebt de oomsttee op rechte couranten voor je liggen. Wat ja. vind jij ervan? Leuk hè? Ja, het is een leuk initiatief zeg. En er zijn zelfs mensen die elkaar ten huwelijk vragen in die, in die, in die zaak. Dus, Kijk, uh, en nee. de Crea met Bea? Ik, ja, ik zit even die foto's te bekijken. Wat was het recept ook weer voor deze, deze maand? Uh, even kijken, Spaanse stierballenpizza. Nou, <laughs> nou, eet smakelijk. <laughs> Goed, maar goed, foto's met vele bekenden uit het dorp. En echt leuk overzichtelijk, leuke kleurenfoto's. Helemaal perfect initiatief. Ik ben benieuwd wanneer dat de opvolging krijgt. Hij is in ieder geval verkrijgbaar bij Café Oomstee aan de Zeestraat. Ja, en met het nieuwe politieke seizoen is natuurlijk ook, zijn ook de commissievergaderingen een nieuwe stijl weer geopend. En de nieuwe gemeenteraad is na deze verkiezingen weer van start. Met als eerste de commissie raadzaken. Waar als belangrijkste agendapunten het plan van aanpak, parkeernota en veel vragen op riep. En discussie opriep. Maar ook bij CFM is ter sprake gekomen. Ja, één keer in de vijf jaar dan wordt onze vergunning weer verlengd. In ieder geval als het allemaal goed is natuurlijk. Ja, maar want ons huiswerk hadden we toch perfect voor elkaar. Ja, wel, dat ziet er goed uit. En dat stuur je dan op naar de commissariaat voor de media. En die, geven dan een, die vragen dan advies aan de gemeente. Of het, ...of het goed is, als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt. En dan krijgen we een geldelijke vergoeding... ...van het commissariaat. Wat ben jij op de hoogte? Ja, nee, ik, ik probeer die, die, die lijnen een, beetje, een okay. beetje duidelijk te hebben. En dan krijgen we dus van het de, van de commissariaat... ...voor de media, krijgen we geld... Nee, van de gemeente uiteindelijk. Oh, uiteindelijk van de gemeente? Uiteindelijk maar via het... de gemeente, maar het komt uit het gemeentefonds. Ja, maar het is geen subsidie. Nee, voor elke lokale omroep in Nederland, zo ook wij dus, ja. wordt er geld gegeven vanuit het Rijk aan de gemeente. om weer door te geven aan de lokale omroep. Oh. En dat gaat op het aantal wooneenheden. Ja, en daar Mal was. Vooral 1,30 euro. Daar was even wat discussie over, hè? Ja. Over hoeveel wooneenheden wij hier nu hebben. Maar de OLON, dat is de onafhankelijke landelijke organisatie. organisatie. Nederlandse lokale omroepen Nederland. Ja. Ja, juist, goed zo, Jacques. Welkom in de studio. En uh, die, uh, die bepaalt uh, het aantal wooneenheden en het Centraal Bureau voor de Statistiek ook. Dus onze penningmeester was zo slim om daar de gemeenteraad even op te attenderen. Waarvoor hulde uiteraard, want de, wij kwamen hoger uit, hè? We hebben het geld hard nodig. We hebben dus het geld uh, hard cool. nodig. Maar goed, ze zijn weer aan het vergaderen en CFM wordt weer genoemd. Hé, hey, een uh, verzoekplaatje. We doen er normaal nooit aan op zaterdag, nee. hè? Nee, het komt ook nooit voor dat we een uh, verzoekplaat draaien. Ditmaal uh, voor Helen, hè? Wordt ze vrolijk van, toch? Zegt ze. Ja, Jan Smits. Leef nu, het kan. Wij hebben hem bij Sanford op zaterdag. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Haha, voetbal kijken ergens weer, een kroegje verderop. Ik was lang niet meer geweest, en toen ze wonen was het feest. wat thuis weer aangekomen, zag ik door het weer de bomen en het bos niet meer. Haha. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan, gelijk naar buiten op de fiets. Al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint dus tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees maar raad. Laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zegt het voor, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Heb al wat vlees, vrienden, op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Aha.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 Kan, praat met jou en alle mannen. Pluk de dag, wees paraat, Laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zet het woord, zodat iedereen het hoort. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Het is tijd om weer te gaan.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 Superstar, superstar, super <laughs> superstar, superstar, star pull, pull, pull,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 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records, Rupi Amadeus, Amadeus. Het is echt waar, sommige mensen worden vrolijk van de nieuwe single van uh, Jan Smits. Je hoort leeft nu hekken. Daarachteraan uh, Falco en uh, Rock Me Amadeus. Aanstaande woensdag is het uh, Bevrijdingsdag en dat gaan we natuurlijk met z'n allen vieren. Vanaf 11 uur hebben we live op CFM uh, Bevrijdingspoppen vanuit Haarlem. Maar daarvoor ook een heel interessant programma. En de programmamakers van dat programma... Die, uh, Zit er tegenover mij. Goedemiddag, Jacques Jongmans, Goedemiddag, Jacques. Welkom. En goedemiddag, Albert Jan Vos. Goedemiddag, <laughs> Hallo. Heer, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Albert Jan Vos nog even te feliciteren met zijn volgens mij 54ste verjaardag die hij gisteren in alle rust en eenzaamheid heeft gevierd. <laughs> ja, hij heeft, er, hij heeft er mooi over gezwegen hè? Waarvan acte? Ja, waarvan acte? tijd zijn mond. Maar we gaan hem in de agenda zetten voor volgend jaar. Dat bedoel ik. Bij Dag. deze alle luisteraars van CFM ook. Uiteraard. <laughs> dank u, dank u. Maar Sjak, aanstaande woensdag. Acht uur smorgens. Live uitzending. Ja. En uh, wat ga je daarin doen? Uiteraard richting een bevrijding. Een bevrij... Nou, laten we, laten we even vooropstellen dat het idee van jou kwam. Oké, okay, maar goed. Uh, Jij was bezig met uh, het verzamelen van uh, muziek uh, die met name in de jaren 40-45 werd gemaakt. Uh, ja. En dan praten over Engeland en, uh, en Amerika. Uh, waarvan overigens heb ik gezien, en daar is ooit een film over gemaakt. Ook, uh, wat ook gedraaid werd, met name onder jongelui in Duitsland. In Nazi-Duitsland. Hm. Dat heette de Swing Sessions. En uh, daar is een hele hoop gedoe over geweest ook. Hm. En toen jij met dat idee kwam, ben ik eens gaan... Uh, Gaan struinen op internet, want daar vind je alles, zeggen ze altijd. Nou, het klopt. Ik heb uh, heel veel gevonden over de geschiedenis van Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. Okay. En daar sta je toch even op je hoofd te krabben. Ja. En ik heb uh, een aantal uh, fragmenten van belangrijke uitzendingen van een van de twee radiostations die we in de oorlog hadden uh, gevonden En uh, die gaan we laten horen. En jij hebt een heel klein voorbeeldje nu uh, scherp staan. Oké, okay. dus, uh... daar gaat Rob zo meteen even. Zullen we daar eerst even, even naar gaan luisteren? Wat, wat krijgen we te horen nu? Wat horen we in het volgende fragment? Uh, volgens mij de, uh, de eerste paar maten van de uh, Vijfde Symfonie van Beethoven... maar dan uitgevoerd op trommel, zoals men dat gewend was... als uh, openingstune van een uitzending van Radio Oranje. Nou, laten we daar eens even naar gaan luisteren. Dan komen we zo weer terug. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt luisteraars de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa, troepen van het geallieerde expeditieleger, zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. Uh, het, uh, het hebben van effecten was in die tijd geen, uh, <laughs> geen bijzonderheid, nee. want uh, ze hebben er een, uh, een steven schot achteraan geplakt. Maar dit soort uh, mededelingen werden gedaan, ik uh, geloof elke dag een kwartier via een zender die uh, beschikbaar werd gesteld door de BBC. En waarin men dus de bevolking in Nederland, die uh, alle radio's hadden moeten inleveren, dus niet, dus niet. Uh, konden horen wat er uh, buiten het derde rijk gebeurde en waar ze op konden rekenen. En het is misschien goed om even aan te geven dat we in die tijd uh, over 40, 45 eigenlijk praten over twee radiostations. Je hebt het over Radio Oranje, die echt tijdens de bezetting... Een, ...een zeer belangrijke functie had. En je praat over Radio Herreizend Nederland... ...die gevestigd was in het bevrijde zuidelijk gedeelte van uh, Nederland... ...die uh, de mensen in het bevrijde gedeelte op de hoogte hield... ...van alle problemen die zich voordeden in het uh, nog bezette gedeelte... ...maar ook bijvoorbeeld de mensen op de hoogte stelde... ...van uh, de voedseldroppings die uh, uh, stonden te gebeuren. Nou, daarvan hebben we allerlei fragmenten. Die gaan wij... Uh, uh, overleggen we nu eventjes uh, afwisselen uh, met, uh, met muziek uit die tijd. En wat mij nou zo leuk lijkt <coughs> en ook interessant lijkt... en ik weet niet of, of jij er ook wat voor voelt... maar ik zeg het nu op de radio, dan kun je het toch niet meer terug. Dat is makkelijk zat. Is als er mensen zijn in Zandvoort... die ja. zich nog dingen herinneren van de Tweede Wereldoorlog... en die zijn er nog, dat weet ik... Dan denk ik dat we die in de gelegenheid moeten stellen om in te kunnen bellen en hun verhaal te kunnen doen. Want er is hier in Zandvoort natuurlijk verschrikkelijk veel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, al is het alleen al dat Zandvoort een van de gemeentes was waar uh, de meeste NSB'ers zaten. Dat is geschiedschrijving. Dat is geschiedschrijving, ja. ja. Maar het, is nou natuurlijk nu ook, het komt natuurlijk ook mooi uit. Een heel mooie... De Klink heeft een hele speciale... hele uh, mooie uitgave echt, gedaan. collectors item. Waarvoor ja, Hulde. Absoluut. Schitterend. Maar even terug naar dat programma. We gaan het drie uur doen. We ja. beginnen natuurlijk uh, hè, 40, 45 en, en met, met de muziek die erbij hoort. Met de radiofragmenten en dergelijke. Maar voor de jongeren... Hè, is die of de derde of vierde generatie... die hebben het over bevrijdingspop... en, en, en, en bevrij, in vrijheid leven. Ja. Nou ja, dus. Er zijn natuurlijk genoeg oorlogen... geweest, helaas. Ja. Waar, waar bepaalde muziekstromingen... bij passen. Kijk maar ja. naar de oorlog in Korea... de oorlog in Vietnam... Ja. Uh, daar, daar werd toch een hele uh, muziekstroming uh, omheen gecreëerd. Dus als het dan, naarmate het programma voordat, het tweede of derde uur, krijg je natuurlijk dat, die, ja. die, die muziek die in bijvoorbeeld toen, tijdens de ja. Vietnamoorlog bekend was, ja. uh, uh, die komen ook nog aan bod. Ja. Maar het zwaartepunt ligt natuurlijk uh, zeker het eerste anderhalf uur op ja. 40-45. Ja. Want ik kan me geschichten bij mijn schoonmoeder even koningin kijken. Maar die, die ging mij dus vertellen dat ze op 5 mei in Amsterdam naar de Dam ging omdat ze dacht dat ze bevrijd waren. Maar toen werd er nog geschoten. Nou ja, die, die verhaal, dus die heeft, die die verhaal, verhaal achter is in Legio. Een, achter, achter, een, achter een draaiorgel. Ja, uh, ja, die verhaal is in Legio. Ik weet uit, uh, uit Groningen bijvoorbeeld op 5 mei, of oh, 6 mei zelfs nog, dat er mensen door de Duitsers zijn neergeschoten ja. hebben. Maar een geweldig initiatief natuurlijk. Uh, van jou. Uh, van uh, ons, jullie, van jij. Ja, Jacques, en, uh, je geeft trouwens aan dat je, dat je de luisteraars erbij uh, wil betrekken. Ja. Nou, we zenden nu ook al een stukje erover uit wat jullie woensdag allemaal gaan doen. Als er nou luisteraars zijn die zeggen van, nou, ik wil wel meewerken of ik heb bepaalde ideeën voor het programma. Kunnen ze zich van tevoren ergens aanmelden? Ja, uh, prima. Prima. Het, we hebben drie uur tot onze beschikking en, en het is echt in de eerste anderhalf uur de bedoeling om... Uh, neer te, te zetten wat er uh, aan, aan geschiedschrijving is gebeurd... maar zeker ook wat er aan muziek is gebeurd. Dus je hebt eigenlijk twee raakvlakken voor de uitzending. Uh, mijn voorstel is dat mensen gewoon uh, kunnen inbellen. En, uh, ja. en mocht dat een probleem zijn financieel, dan bellen wij. Oké. Okay. En... Nou, misschien is het makkelijk om uh, gewoon te zeggen... dat mensen een uh, e-mail kunnen ja. sturen naar de redactie van uh, CFM... Redactie apenstaatje zfmsandvoort.nl Lijkt me heel goed. Dus, oké. Okay. Ik wens jullie heel veel plezier. Volgens mij gaat het een hele leuke... En kan ook nog een even een doen. ...leerzame hoor. uitzending worden ja. voor uh, heel veel mensen. Ja, we vonden gewoon dat het programma gemaakt moest worden, Sjak. Ja, doen. Ja. Dus luisteraars, aanstaande woensdag vanaf 8 uur... ...live luisteren naar uh, Radio Oranje. Radio Oranje tussen 8 en 11 bij CFM. Dankjewel Sjak Jongmans en Albert-Jan Vos. And whisper, I love you, I do Who's the lucky girl that's going your way To kiss you goodnight at your doorway That's no mistake Wishes are the dreams we dream When we're awake The curtain of night will part If you are certain Within your heart Long enough, wish strong enough, you will come to know. All the while in my heart while I'm away. Till we meet once again, you and I wish me luck.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 Ik zou zeggen woensdagmorgen allemaal luisteren van 8 tot 11 uur. uur. Radio Oranje. Ja, bij CFM. Terug op CFM. Terug op CFM. Ze zijn er weer. En dat uiteraard met Jacques Jongmans en Albert-Jan Vos. Nou, we gaan voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Kennen we al het SVS snel naar Stadion in Haarlem. Daar is Jap Ja, waar ik zojuist mijn administratie heb bijgewerkt, want een twee, drietal minuten geleden is Kennemeland op een uh, 2-0 voertuig gekomen. En dat uh, heeft allemaal te maken... Gehad met een, een behoorlijke blunder van Boyd de Zet. Een blunder die hij eigenlijk nooit begaat, maar ook maar hij, goed, hij staat er nu flink naast. En de bal ging er goed in, dus Camerland staat met 2-0 voor. En Zandvoort probeert met alle macht om daar iets uh, tegenover te stellen. Dat lukt niet echt helemaal, want Zandvoort moet achteruit voetballen. En dat is eigenlijk uh, niet uh, des Zandvoorts. Goed, nu wel Zandvoort nou een bal bezit, maar dat was wel heel, heel kort. En nu, ja, oeh, helemaal goed. Uh, Zandvoort heeft nog steeds de bal, maar je moet niet vragen hoe hoe het is gegaan, nog steeds nu Sven Van Es aan de bal aan de linkerkant van het veld. Probeert probeer het daar uh, uh, bekijken, naar je berg te bereiken. Dat ging niet, want Berg die stond op het verkeerde been en kon niet meer de bal, op de bal reageren. En dat betekent dat Kennemeland een in inwerp mag gaan doen ter hoogte van eigen 16 meter gebied. En uh, het, uh, ja, het, het is juist wat onhebbelijkheden hier, met name van de en Probeerde iemand een uh, gele kaart aan te naaien, zoals uh, zo het heet. En uh, het was helemaal onterecht. Maar goed, het, het is niet anders. Het lukte dus ook niet. Ik zo de trap daar niet in. En Sander heeft dan nu bal, dus het Max. aan. Aardewerk speelt daar We naar zijn berg, een berg, heel kort kaatsen naar uh, Remco en terug naar Aardenberg. Aardenberg probeert daar en wat iemand te bereiken, dat is dus Michel de Haan te bereiken, werd gevlacht en gefloten van buitenspel en dat betekent dat uh, Kennemeland de bal mag uh, gaan innemen in zijn eigen strafstofgebied, omdat daar de buitenspel uh, geconstateerd werd. De keeper van Kennemeland gaat die bal nemen en hij heeft de wind in de rug, dat zou best wel eens snel kunnen gaan komen. Hij heeft nu de aanloop en dan komt dan die bal inderdaad ver, echt heel ver voorbij de middellijn maar ten paap kan er niet bij komen en Terneerland uh, kan die bal daar in, heeft de bal daar in bal zitten steenpaasje uh, uh, helemaal vrij voor de keeper Bas Lemans kan gelukkig uh, voor Zandvoort die bal overnemen en speelt vanessa uh, vanessa van naar Aardenburg Aardenburg uh, gaat over de middellijn op de linkerkant van het veld uh, kapt daar en kan niet die de bal in controle houden maar gaat over de zijlijn vier voet van Terneerland Van is ingooi naar Berg. Berg wordt er heel stevig aangepakt, inderdaad. Wordt ook gefloten voor een, een, een vrije schop. Helemaal terecht. Want dat was echt wel een beetje te hard. Die gaat hem nemen? Ik denk uh, Nijtsenberg zelf. Inderdaad, uh, gaven trap, dat weten we zolang zijn hand wel. Achterin wordt uh, gesignaleerd van ik kom hier maar naartoe met die bal. En er gaat Sanford komen. En daar kan niemand bij komen. Dat de van Camberland wel. Dan gaat het over de achtlijn. En dat is een corner. En die gaan we nog heel eventjes meenemen. Om te kijken of eventueel Sanford dan die achterstand van 2-0 kan inlopen. Berg gaat die bal nemen, de keeper die wil die bal niet grijpen. die legt hem, uh, ja, schopt hem nu pas naar Berg toe. Uh, alles wordt op twee man na en dat zijn Martijn Paap en Bas Leumans. Die staan uh, in het, uh, of rond het 16 meter gebied van Kennemerland. en daar wordt wel gefloten. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, geen flauw idee. De aanvoerders, de beide aanvoerders moeten nu bij de scheidsrechter komen... Misschien zijn er wat onhebbelijkheden gebeurd in het Strapsburggebied. Ik weet het niet. Ik heb niks konden constateren. Ze worden wel van Malen toegesproken door een ontzettend goed leidende scheidsrechter moet ik zeggen. En uh, ik denk dat zij, de mannen, uh, nu moeten uh, tot de orde gaan roepen om deze wedstrijd op een normale manier uit te kunnen spelen. Maar de bal komen. Hoog in de doelmond. Ah, bent er kunnen. staat helemaal vrij, maar er komt huizenhoog over tegen van de, de, de balketje aan. Zandvoort uh, staat nog steeds met 2-0 achter. En later komen we terug voor het einde van deze wedstrijd. Dat was Enwolf de Dinosaur. Nou, het gaat leuk worden hoor, woensdag tussen 8 en elf uur. En Jacques Jongmans, komt zeker, hij weet alleen nog niet hoe laat. Ja, maar goed, <laughs> jij reed je toch wel, Albertje. jan Ja hoor. Ja, het gaat helemaal ja, goed komen. We gewoon in ons eentje. Nee, nog hoor. even een kort blokje informatie, zo ja. uh, Fly Forward Nieuws. We kijken nog even terug naar uh, de afgelopen wintermaanden. Want daar hadden we natuurlijk overal de op de diverse locaties de zogenaamde bar battles. En uh, afgelopen uh, donderdag was er de laatste aflevering van de bar battle in Lauw Hardy. Uh, het was weliswaar niet al te druk, maar diegenen die de moeite hadden genomen om naar het drank- en spijslokaal in de Halterstraat te komen, hebben daar zeker geen spijt van gekregen, want het werd al georganiseerd en gepresenteerd door niemand minder dan onze collega Maurice Mulder en de zingende bardamer en de broerste, dat lees ik hier, barkeeper. Dat moet mo zijn geweest. Dat is Caninist. mo. Ja, dat is mo. Maar wat, nu, wat gaan ze nu doen? Dat, daar gaat het eigenlijk even. Om de organisatoren gaan nu om de tafel zitten... om te beoordelen welk team de mooiste prijs... een weekend Sunparks in ontvangst mag nemen. Tevens zullen ze dan bepalen... of er een vervolg van dit ludieke evenement... zal worden georganiseerd. De uitslag zal op, en dan nou moet u het even noteren... op donderdagavond 13 mei vanaf 8 uur zijn... uiteraard in het drank- en spijslokaal Laurel en Harry. 13 mei vanaf 8 uur wordt een en ander bekendgemaakt Nou, ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Nou waren we wel een paar goede kandidaten, hoor. Ja, was een geweldige initiatief. Hoe meer de dames van de Mickey's. Ja, ook, ook ja, maar ja, die, die, die, die, die heren die, die de kleding waren vergeten mee te nemen. Die heb je ook nog gehad natuurlijk? Die, die, ja, ja, ja. En van het circuit en van het de race team nou, en CFM en de andere de, de gemeente, de gemeente, de gemeente ja. niet te vergeten. Nee, dus uh, 13 mei 8 uur is de, uh, laten we zeggen, ja, de bekendmaking van, uh, van de winnaars. Dan gaan we weten wie de Bar Battle van 2010 gewonnen Omdat heeft. De baseballs, laatste umbrella voor 4 uur. Graag tot zometeen na vieren zijn Albert Jan en ik. En nog een uur lang met uiteraard een nieuw uur van Sanvoet op zaterdag.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 In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een bomaanslag op een moskee. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Er waren twee explosies bij de grootste moskee van Mogadishu, waar moslims een dienst bij woonden. Onder de doden is een topman van Al-Shabaab, een militie die banden heeft met Al-Qaeda. Hij was mogelijk het doelwit van de bomaanslag. De moskee wordt vaak door leden van Al-Shabaab gebruikt voor het houden van toespraken. De moslimbeweging heeft min of meer de macht gegrepen in de Somalische hoofdstad. In Somalië woedt al twintig jaar een burgeroorlog. De marie heeft op Schiphol de afgelopen weken 22 verdachten aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Het gaat waarschijnlijk om een internationale bende. De verdachten komen uit Nederland, Frans-Guyana en Colombia. De Nederlandse verdachten komen uit Amsterdam, Utrecht en Almere. In hun woningen zijn onder meer wapens, valse reisdocumenten en luxe goederen gevonden. Verder zijn er namaakdrugspakketten in beslag genomen. Het recherche-team Zware Criminaliteit van de marie deed sinds vorig jaar onderzoek naar de groep na een aantal tips. De Nederlandse squashvrouwen zijn in het Franse aix en provence Europees kampioen geworden. Oranje won in de finale met 2-1 van gastland Frankrijk. Orlano maakte voor Nederland het winnende doelpunt. De squashers bereikten gisteren de finale dankzij een historische overwinning op Engeland... dat 32 jaar achtereen Europees kampioen was geworden. Het weer vanuit het westen opklaringen, vannacht opnieuw regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 9 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Dit was